9 uur remonsereen met het NMS-journaal. Doekle Terpstra vertrekt als bestuursvoorzitter van de Hogeschool in Holland. Het heeft een woordvoerder van de instelling bevestigd. Het is niet bekend waarom en wanneer Terpstra weggaat bij de Hogeschool. Wel zegt de woordvoerder dat hij niet per direct vertrekt. Morgen geeft Doekle Terpstra volgens een woordvoerder... in de Volkskrant een toelichting op zijn vertrek. De voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg... gaat aan het werk voor de Verenigde Naties. Hij wordt speciaal gezant voor steden- en klimaatverandering... De VN houdt in september een klimaatconferentie. Bloomberg gaat VN-chef Ban Ki-moon helpen bij het kweken van politieke wil... om in steden iets aan het klimaat te doen. De miljardair Bloomberg was tot eind vorig jaar burgemeester van New York. Hij wordt gezien als de nanny van de stad... door al zijn maatregelen om de burgers te beschermen tegen alles wat ongezond is. Zoals een vettax en acties tegen roken. Turkije gaat het invoeren van een nieuw visumsysteem geleidelijker invoeren...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 Een Fransman van 102 jaar heeft zijn eigen werelduurrecord... voor 100-plussers op de racefiets verbroken. Robert Marchal reed 26 kilometer en 927 meter in één uur. Zeker 2,5 kilometer meer dan tijdens zijn vorige race, twee jaar geleden. Marchal reed het record in de categorie voor 100 jaar en ouder. Dat is een leeftijdscategorie die de internationale wielerunie UCI... speciaal voor hem heeft ingesteld. En dan het weer. Vannacht en morgen waait het stevig uit het zuidoosten tot zuiden... ook. Gaan maar het regenen, vannacht in het Oosten, nog wat natte sneeuw. In de loop van morgen wordt het weer droger. Er zijn opklaringen en het wordt morgen 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A10, de ring van Amsterdam, is dicht bij knooppunt Amstel. Dat gaat even duren daar, want het is een flinke ravage. Er zijn een paar auto's op elkaar gebotst. Waarschijnlijk is de weg om 10 uur pas weer vrij. Het verkeer richting Den Haag moet dus voorlopig een andere route kiezen... Uiteraard levert de afsluiting ook een file op tussen Watergraasmeer en de Rai 3 kilometer. Nogmaals goedenavond. We gaan zo terug naar de Kuip waar Feyenoord met 1-0 rust tegen Vitesse. Maar eerst even naar Marcella Mesker om te kijken of de derde set nog lang duurt bij Berdich tegen Zijsling. Ik ben bang van niet. Want het is uiteindelijk toch 4-0 geworden. Een dubbele breekvoorsprong. Dus voor Thomas Berdig Die nu zelf serveert. en Met een ace op 40-15 komt. En dus Game Point heeft voor een 5-0 voorsprong. En dus is deze. Ja, derde set wel een beetje een afgang. De eerste twee sets, uh, geen kansen, nul kansen, nul breakpoints voor Sijsling. Uh, kwam er niet aan te pas, maar ja, om dan in die derde set zo weggespeeld te worden, dat is uh, dramatisch. Het is uh, 5-0 geworden voor uh, Thomas Berdy en dus uh, heeft hij nog maar één game te gaan. Het lijkt wel of hij een beetje wraak neemt voor dat verlies van Radek Stepanek. Die dus in vijf sets verloor van Robin Hazen. Um, het is dus interessant om een beetje vooruit te blikken van wie daar morgen gaat dubbelen. Want Hazen heeft natuurlijk een loodzware partij gespeeld. Een lange, zware... Vijfzetter, fysiek inspannend. Mentaal natuurlijk ook een, een inspanning. 3 uh, uur en 40 minuten. En gaat Hazen morgen dubbelen met uh, Jean-Julien Royer? In principe wel de sterkste opstelling. Die hebben in het verleden ook goed gespeeld. Die hebben ook gewonnen van bijvoorbeeld Federer en uh, Vavrinka. Toen uh, Nederland uh, thuis verloor van Zwitserland, maar wel die dubbel won. En uh, of is de vraag aan Jan Siemering straks... Uh, ja, uh, Igor Seisling uh, die gaat er eigenlijk zo dik in tegen Berdi dat hij zich nauwelijks heeft hoeven inspannen. Die is topfit morgen voor die dubbel. En die kan met Jean-Julien Rojer, met wie hij ook al eens een keer een dubbel heeft gespeeld... in de Davis Cup en gewonnen. Die is misschien dan een, een, uh, een, een frissere uh, speler om in te zetten. En dat je dan moet hopen dat die dubbel gewonnen wordt... en dat Hazen dan nog weer fit is voor zondag. Maar goed, deze wedstrijd is dus uh, zo goed als verloren. 6-3, 6-3. 5-0 voor Thomas Berdy. Seisling gaat zo dadelijk nog serveren. Maar eh, ja, daarna is het toch Berdy die het gaat afmaken. In de Kuip staan ze klaar voor de aftrap van de tweede helft. Richard van en die en Andy Houtkamp. Geen wissels aan beide zijden. 1-0 de voorsprong voor Feyenoord doelpuntenmaker. Op aangeven van Boetjes, Wie anders dan Graziano Pelle de aanvoerder. En nu moet Vitesse laten zien dat ze in die top kunnen en willen en blijven meedraaien. Want nu zal er wat hoger tempo moeten worden gespeeld. Zal er aangevallen moeten worden. Piazzon die de bal speelt. Kasia en meteen staat bijna alles en iedereen op de keeper van Vitesse na. Op de helft van Feyenoord met balbezit dus voor Vitesse. Vitesse paast de bal via Van Aanholt naar Feyenoord fiets, Maar is hem ook weer kwijt dan Pelle voor Feyenoord. De doelpunten maken met een bal in de diepte is dit een mogelijkheid voor Feyenoord? Nee, want Boetjes mist. En Kasia ruimt dan weer op namens Vitesse, maar doet dat bijzonder slordig met een bal achter uh, Ibarra. En dus krijgen we opnieuw een uh, ingooi voor Feyenoord. Helemaal aan de linkerkant van het veld. En dan hebben we inmiddels alweer een uh, minuutje gespeeld in de tweede helft. Inworp voor Feyenoord aan de linkerkant met Martens Indi die de bal gooit op Boetjes. Goede voorzet van levert leverde doelpunt op via Martens Indi bal bij Pelle. Pelle aan de linkerkant van het veld. Gaat het strafschopgebied binnen maar er staat tussen twee man. Speelt op Terug op Martens Indy. Maar zijn voorzet is te hard. Komt toch terecht bij Vilena aan de rechterkant van het veld. Of is het Armenteros? Het is Armenteros die de bal heeft. Probeert hem even terug te spelen. Maar staat tussen twee man. En is de bal dan het laatste geraakt door iemand van Vitesse. Inderdaad. En dat levert dus een hoekschop op voor Feyenoord. Goed gewerkt door Armenteros. Door tussen twee man er toch een hoekschop uit te slepen. Kan Vitesse nog terugkomen? Dat is natuurlijk de grote vraag in de tweede helft. We kijken op onze monitor naar het gezicht van Peter Bos. Wat gaat hij doen? Hoe snel gaat hij wisselen? Want 1-0 achter tegen Feyenoord. Vitesse is het natuurlijk niet gewend om wedstrijden te verliezen de afgelopen maanden. Gaat de corner kort genomen worden? Nee. Daar wordt dan uiteindelijk de bal achterin getrapt richting Congolo die ook mee naar voren is gekomen. Deed het goed in de eerste helft die nieuwkomer en dan een lage voorzet. En dat is een makkelijke prooi voor Veldhuizen die bal. En meteen ook alweer uitgegooid richting Prupper. Prupper kijkt en ziet in de diepte... Ziet hij Piazzon gaan. Maar de bal is te scherp. Komt in de handen terecht van Erwin Mulder. En Mulder even rust. Bal weer meegeeft aan een Congolo Die als een speer terug was gekomen. Nadat hij een paar seconden geleden nog in het strafschopgebied stond. Van Vitesse. Pelle heeft de bal onder controle gekregen. Tussen twee man. Kan hij eruit komen? Nee. Want er wordt overgenomen door Ibarra. Ibarra naar uh, Havenaar. Havenaar terug naar Ibarra. Maar dat lukt niet. Want Klaas zit ertussen. En Feyenoord neemt weer over in deze wedstrijd. Feyenoord aan de linkerkant met een aardig driehoekje. Bal Gaat dan naar voren via Klaas, Boetius, Feyenoord nog altijd aan de linkerkant. Kan dit een aanval opleveren. Pelle gaat natuurlijk diep, is daar ook in de buurt. Heeft nu de bal, mag het spel door. Ja, goed de voordeelregel toegepast van Kuzubuyuk. Natuurlijk gaat Jan Maat daar ook weer namens Feyenoord aan de rechterkant. Immers, Immers dan de bal naar de Vrij. En dan is het uiteindelijk aanval weg. Het was Jan Maat die daar voor Feyenoord in de buurt was. En niet de Vrij. En uiteindelijk dan een prooi voor Veldhuis. Wat was toch weer een, een gevaarlijke aanval van Feyenoord in het begin van de tweede helft. Jan Maat speelt een belangrijke rol in deze wedstrijd. Hij heeft veel ruimte gekregen van Vitesse. Kan opkomen en was al een keer gevaarlijk met een voorzet op Vilena. En nu was hij ook heel gevaarlijk in de buurt van Piet Veldhuizen. Daar gaan we nog wel meer van zien in deze tweede helft. Zeker als de, de afstanden wat groter gaan worden. Als de, de gaten wat meer gaan vallen. Want dat zal zeker gaan gebeuren als Vitesse wat meer gaat aanvallen met Kashi. Casilla, uh, de bal gaat lopen met de bal. Gaat richting de rechterkant. Maar dan wordt de bal weer onderschept door Feyenoord. Feyenoord leidt ook na 3,5 minuut spelen in de tweede helft. Met 1-0 tegen Vitesse. Marcelo Mesker, het is niet goed hè? Nee, het is zelfs 6-0 geworden. Dat is pijnlijk. Een set met 6-0 verliezen... Je mag verwachten dat Sijsling toch nog wel een paar eigen service games houdt. Dus ja, ik weet niet uh, wat zijn verhaal is na afloop. Ja, dat hij kansloos was, dat is duidelijk. Nul breakpoints. En uh, ja, eigenlijk uh, nauwelijks uh, punten gehaald op de service uh, van Berdy. 6-3, 6-3, 6-0. Kansloze nederlaag. Maar uiteindelijk zal de stemming in het Nederlandse kamp toch wel goed zijn. Want het is 1-1. En we gaan gewoon door tot en met zondag. Terug naar de Kuip, reset van der maanden vijf minuten onderweg in de tweede helft. 1-0 voorsprong Feyenoord. Aanval van Vitesse met Prupper op de helft van Feyenoord. Een meter of 10. Prupper met de steekbal richting Piazon. Maar dat mislukt. En dan laat ook Feyenoord via Congolo die het daar echt goed doet hoor. Achterin de bal prima lopen voor Mulder. En Mulder die wijst dan naar voren richting zijn middenvelders met name. Ook de aanvallers ga maar weer richting die middenlijn. Ga maar weer richting de achterste spelers ook van Vitesse om daar de druk te zetten. Feyenoord nu met de Kopbal van Boetius richting Pelle. Daar zit Van der Heijden tussen. Maar... Vitesse moet opnieuw terug, want Feyenoord heeft de bal. Klaasie dan weer diep. Maar Kasia zit er nu wel goed tussen, voordat Pelle gevaarlijk kan worden. En dan vervolgens gaat het nog een keer in de achteruit bij Van der Heijden. Van der Heijden breed naar Kasia. En zo bouwt Vitesse weer op. Je zegt terecht Congelo, speelt een uitstekende wedstrijd centraal achterin. Maar ik ben benieuwd of hij de wedstrijd kan volmaken. Want hij is wat aangeslagen, heeft een tikje gekregen. Maar dan zou Feyenoord dat kunnen opvangen door Martens in die centraal te zetten. En Nelom als linksback neer te zetten, mocht het zover komen. Volgens nog is het balbezit heel even voor Vitesse. Maar Feyenoord neemt over. Is er een aardige vechtje geweest tussen uh, Pelle en uh, Van der Heijden. Wordt gewonnen uiteindelijk door Pelle. Maar ondertussen alweer balbezit voor Vitesse via Piazzon. Bal naar Atsu. Atsu kijkt, maar het is erg vol aan de linkerkant. Dus probeert uh, Piazzon het via het uh, centrum te doen. En dat lukt niet. En daar is Jamaat uh, weer weg. Maar Jamaat wordt goed opgevangen door Atsu. Die de weg afsnijdt voor de rechtsback van Feyenoord. Steeds maar weer Jan Maat in die aanvallende rol voor Feyenoord. In de beginfase van de tweede helft is dat overduidelijk. En Piazon laat hem eigenlijk de topscorer van Vitesse continu lopen. Trekt ook heel veel naar binnen als Vitesse de bal kwijt is. En is dan Jan Maat eigenlijk voortdurend kwijt. Nu is het havenaar die het duel verliest. Knokt zich dan wel terug. Krijgt de vrije trap tegen. En dus mag Feyenoord een op de eigen helft vrije schop gaan nemen. Inmiddels alweer genomen via Klaasie. Klaas Klaasie terug naar Congolo. Dan opnieuw Klaasie de middencirkel in. Havana shock tracht eraan. Maar Feyenoord heeft de bal met immers. Nog altijd op de eigen helft. De combinatie nu met. Uh... De Vrij, de Vrij dan weer naar Klaasie. En zo mag Feyenoord rustig in een vrij laag tempo weer bouwen aan een nieuwe aanval. Goeie paas binnendoor op Martins Indy. Martins Pelle, oh Pelle krijgt hem net niet onder controle. Dat is uh, jammer voor de Italiaan, want anders was er een mogelijkheid geweest voor Feyenoord. 1-0 na 51,5 minuut spelen. In de wedstrijd, die hele belangrijke wedstrijd tussen de nummer 4, 20 gespeeld, 36 punten Feyenoord. En de nummer 2, 20 gespeeld, 41 punten Vitesse. Vitesse dat uh, zo graag nog meer en wanneer gaan we trouwen krijgen in het team van Peter Bos? Het, het wonderkind uit Afrika, uit Burundi, als ik het wel heb, die zal vast wel ingaan vallen. Als Feyenoord de bal heeft met Armenteros. En weer is het Jan Maat aan de rechterkant voor Feyenoord. Weer op de helft van Vitesse. Speelt de bal nu terug naar Armenteros. Armenteros die een betere wedstrijd speelt dan vorige week in Den Haag. Toen hij mocht invallen voor de falende schaken. Terug naar de Vrij. De Vrij dan weer breed. Naar Congolo. Wat doet Vitesse? Alleen Havenaar is daar in. En dan gaat de bal opnieuw naar voren. Feyenoord beter in de eerste minuten van de tweede helft. Is wat vaster in het uh, positiespel ook. Nog altijd uh, de ploeg van Koeman aan de bal. Feyenoord dat even terug moet nu. En dan is het uh, de vrij. Die kan natuurlijk uh, opbouwen. Neemt de bal mee. Bal aan de voet richting uh, de middenlijn. Atsoe gaat er naartoe. Havenaar gaat er naartoe. Maar het is allemaal niet heel erg overtuigend. En Feyenoord blijft dus heel simpel in balbezit. Nu via Immers aan de rechterkant. Boëtius. Boëtius nog altijd. 2-3 spelers van Feyenoord of van Vitesse bij hem in de buurt, Dan is het immers korte combinatie met Pelle. Pelle die houdt het overzicht. Bal gaat helemaal naar de andere kant. Wie staat daar is het Filena. Combinatie aan de rechterkant. Maar dan achter Armenteros gespeeld. Dat vindt het publiek niet leuk. Dat was ook niet nauwkeurig. En zo is Feyenoord de bal even weer kwijt. Ja het is even wat, wat slordig. En ik zie aan de zijkant Peter Bos... ...bewegingen maken richting Traoré En ik denk dat Traoré erin gaat komen dus bij uh, Vitesse. Want er moet iets gebeuren. Havenaar bijvoorbeeld nog helemaal niets van gezien. Wordt nu ook weer makkelijk uitgekapt door uh, De Vrij... ...die ook een sterke wedstrijd speelt samen met Congelo. Centraal achterin bij Feyenoord. Geen kans nog weggegeven als Filena probeert de bal te pasen op Boetius. Lukt niet. Kan overgenomen worden. Nu is er wat ruimte voor Vitesse. Gaat de bal naar voren naar Piazzon. Aan de buitenkant loopt Atsu Piazon paast op Atsu Maar die bal oh ja komt toch nog goed aan. Atsu schiet. Maar Atsjoe schiet de bal buitenkant links. Helemaal langs het doel van Erwin uh, Mulder. En dus een mogelijkheid, want meer dan dat was het niet, gaat voorbij voor Vitesse. 54 minuten op de klok. 1-0 doelpunt van Pelle in de 39 e minuut. Zeer, zeer belangrijk voor Feyenoord. Dat het hier vanavond in de eigen kuip wint van concurrent Vitesse. Dan wordt het gat weer gedicht. Is het verschil nog maar twee punten. Maar zover is het natuurlijk niet. Even kijken wat hier gebeurt. Een opstootje tussen Martins Indi en Ibarra. Guzebujuk is er. Er ook bij. Heeft hij een gele kaart gegeven? Nee, Volgens niet. mij nog niet. Maar het zegt iets over de grimmigheid. Ook misschien nu wel in het spel van Vitesse. Hoewel ik nu in de herhaling zie dat daar toch wel een duidelijke overtreding wordt gemaakt door Martins. In vervolgens ja, goed, het zie je hem zit. ook op de buik, lijkt het wel te stappen even goed kijken. Ja, dat is ja, ja, toch een ja, ja. hele vervelende een beweging. Hartstikke rood is dat. Hartstikke Want rood zelfs. Dat ja. is dus gewoon heel bewust wat uh, Martens Indy deed. Op de buik staan van zijn tegenstander. En vandaar dat Ibarra zo boos was. Maar goed, het spel gaat verder. Met Armenteros, Armenteros nog altijd. Armenteros nog altijd. Armenteros schiet. En doet hetzelfde wat uh, Atsu net had. Namelijk buitenkant links. De bal volkomen verkeerd rakend. En de bal schuift heel tergend langzaam eigenlijk. Langs het doel van Vitesse. Maar daar komt Feyenoord goed. Goed weg dat Martens Indy geen rode kaart kreeg. Omdat Yusuf Buuk dat vast niet heeft gezien. Dat Martens Indy nog even op de buik van Ibarra ging staan. De wedstrijd is tot leven gekomen. Dat is duidelijk. Vitesse neemt ook meer risico. Moet natuurlijk ook wel. Speelt wat uh, hoger op het veld. Zoals dat dan zo mooi in trainerstaal heet. En nu zit Atsu aan de linkerkant in duel met uh, Immers. En Feyenoord is daar natuurlijk ook wel weer bij gebaat. Als Vitesse wat meer risico neemt. Dan komen er meer ruimtes. En Feyenoord speelt graag vanuit uh, de omschakeling met die snelle mensen... Ook aan de zijkant. En natuurlijk met Pelle als uh, aanspeelpunt daar uh, voorin. Vitesse heeft de bal van Arnold. Paas terug naar Van der Heijden. Van der Heijden, Kasia. Kasia terug naar Veldhuizen. Die is uit zijn strafhofgebied gekomen. Paas dan weer kort terug naar Kasia. Pelle loopt daar in de middencirkel. Vitesse nog altijd de bal. Kasia mag ver komen. Gaat 5, 6, 7 meters uh, maken. Is dan alweer ver op de helft van uh, Vitesse aanbeland. Bal naar de zijkant. Voorzet moet komen. Wie gaat daarmee voorin? Het is oh. Kasia en die kopt zomaar raak. Oh, die kopt zomaar de 1-1 achter Mulder. Het is 1-1 door Gouram Kasia en daar maakt hij toch zijn fout mee goed. Zijn fout uit de eerste helft toen hij zo weifelend keek naar Pelle. En dan is het uitvak boven Mulder is natuurlijk uitzinnig van vreugde. En eigenlijk uit het niets kopt Vitesse via Gouram Kasia de aanvoerder de 1-1 hier in de Kuip binnen. Ja, het is opvallend ook dat de voorzet komt van Ibarra. De man die nog het slachtoffer was van Martins Indy een paar minuten geleden. Hij haalt zijn gram. Geeft de voorzet op maat op het hoofd van Gashia. En een beetje achter het hoofd van Gashia weet hij hem goed binnen te koppelen De Georgier En hij doet hetzelfde wat de aanvoerder van Feyenoord deed. De aanvoerder van Vitesse. Hij scoort de gelijkmaker namelijk. Ook met het hoofd. Wat dat betreft zijn er veel overeenkomsten tussen de beide aanvoerders van beide ploegen. En men is dus... Weer in evenwicht. Feyenoord, Vitesse, 1-1. En zo kan Feyenoord dus weer opnieuw beginnen. Heeft Feyenoord ook inmiddels de bal weer aan de rechterkant met Armenteros, 1-1. Dus de stand Armenteros gaat het strapsomgebied in voorzet. Zoeken naar Pelle, Pelle. Oh! Rakelings naast de doel van Veldhuizen. Weer een fraaie aanval hoor van Feyenoord. Met een prima voorzet van Armenteros. En de kopstoot van Pelle. Die maar net naast gaat. En zo is het een hele leuke wedstrijd in de tweede helft. Hoewel rakelings naast. Het valt allemaal wel. Een beetje mee. Twee, drie metertjes toch naast Veldhuizen. Maar het zegt iets over Feyenoord dat het toch goed in de wedstrijd zit. Hoewel het zojuist dus 1-1 geworden is. Havenaar, de spits van Vitesse. Naar de kant en voor hem Traore. Inderdaad, het wonderkind wordt hij genoemd van Chelsea. Verhuurd door de Engelse topclub aan Vitesse. Het oogappeltje wordt hij genoemd van Mourinho, de coach van Chelsea. En hij mag het nu laten zien bij Vitesse. Maar Feyenoord in balbezit. Bal richting Pelle. Over Pelle heen. Wordt wel gekomt door Cascia. Maar komt in. De buurt van Immers. Immers, één klein tikkie. Maar scheidsrechter Guzabuuk zegt niets aan de hand. Bal gaat over de zijlijn. En dus een inworp voor Vitesse. Terwijl Ronald Koeman zich enorm boos maakt. Aan de zijkant op de scheidsrechter. Maar... Ik heb nog nooit een scheidsstand gezien die zegt van ja, eigenlijk heeft u helemaal gelijk. Ik ga toch maar een uh, vrije trap geven. Het heeft weinig nut. Misschien dat het bij een volgende situatie wel zal helpen. Maar de inworp is voor Vitesse. En is al genomen. Maar wordt meteen overgenomen door Feyenoord. Maar niet voor lang. Vitesse heeft de bal op de helft van uh, Feyenoord. Daar gaat uh, Ibarra weer. Die is natuurlijk snel. Bal naar de buitenkant. Daar is Traoren. Uh, Traoren Traore met de korte combinatie in het strafschopgebied. Wie staat daar? Piazon. Piazon dan naar Atsu. Atsu nog altijd in het strafschopgebied. Kapbeweging. Linkskapbeweging rechts. Is dan Klaasie kwijt. Bal terug naar Ibarra. Die staat er nog altijd. Twee, drie meter buiten het strafschopgebied Prupper terug naar Fijno Fiets. -fiet dan naar Atsu. Maar die bal is niet nauwkeurig. En zo is die aanval ook weg voor Vitesse. Heeft Mulder de bal weer. Maar het is leuk. En die denk ik zo in de tweede helft nu. Om naar te kijken. Het golft in elk geval op en neer. Ja, opvallend. Uh, daar hadden we het in de eerste helft al over. Ibarra nog geen doelpunt gemaakt. Uh, nog geen voorzet gegeven. Ja. En dat voor een rechter spits. En wat doet hij? Zijn eerste uh, succesvolle voorzet. Het is... Uh... Uh, een feit voor uh, Vitesse. Want zijn voorzet kwam op het hoofd van Kasia. En uh, zorgde voor de 1-1. Nu Boetius, de man van de andere voorzet. Naar Pelle. Oh, Pelle jongen. Waarom kop je hem niet op het doel? Hij wil hem voor zichzelf neerleggen. Maar hij staat helemaal vrij om die bal in te koppen. En hij wil hem eigenlijk uh, voor zichzelf neerleggen. En dat was een slechte beslissing van de Italiaan. Maar het balbezit blijft voor Feyenoord. Bal naar voren. Naar Boetius. Naar Immers. Immers. Naar Pelle. Pelle nog altijd. Pelle. gebied. Bal naar buiten. Armenteros Arment met de voorzet. Nee, nog niet. Nu dan wel richting tweede paal. Maar dan wordt de bal weggekomd door Vitesse. En is deze mogelijkheid voor Feyenoord verkeken. Het leek wel alsof hier een beetje van schrok zelf pellen. En nu is het Feyenoord dat heel agressief jaagt. De bal gaat naar voren bij Vitesse. 1-1 de stand. Aantrekkelijke tweede helft. Vitesse dus weer helemaal terug in de wedstrijd. En Feyenoord zal het nu vooral weer moeten doen. De druk ligt vooral bij Feyenoord. Bij deze stand 1-1. En de ingooi is voor Vitesse. Dat dus één keer heeft gewisseld. Trouworen is er ingekomen. De ingooi gaat nu ook richting diezelfde traooren. Maar Vitesse is de bal kwijt. Klaasie mag dribbelen. Klaasie namens Feyenoord. Combinatie met Pelle die de bal komt halen. Pelle dan weer door de as van het veld. Mogelijkheid voor Feyenoord aan de linkerkant met Boetjes. Maar heel goed. Secuur op de bal verdedigd door Van Aanholt. Maar opnieuw is de afvallende bal voor Feyenoord. Voorzet richting Immers van Pelle. Veldhuizen zit mis. Armenteros staat er nog. Nog altijd Feyenoord. Armenteros in het strafstopgebied is daar hens gemaakt. Het publiek claimt voor... Voor een uh, vrije trap voor Feyenoord. En dan gaat de bal richting Immers. Maar heeft Veldhuizenmen als eerste. Er gebeurt nu van alles. Het wordt grimmig en het wordt leuker en leuker. Ja, dit uh, wordt nog een heerlijk uh, laatste half uur. Hoor. We hebben... 61 minuten gespeeld. En de heer Kamphuis, de vierde man. Die moet heel wat klaagzang van Ronald Koeman over zich heen uh, veroorloven. Want uh, hij heeft wat te klagen over de scheidsrechter Ronald Koeman. Maar dat hoort er ook bij. Trouwer heeft een uh, mooie bewering in huis. En vindt dan de vrij op zijn weg. Die met een sluiting de bal over de zijlijn uh, trapt. Vlak voordat de uh, ja, ranke uh, uh, man van Chelsea, nu dus Vitesse, er langs gaat. De inworp voor Vitesse snel genomen. Piazzon. Piazzon schiet, maar schiet langs de kruising. Zo, dat was een rare bal. Zo'n viel zo... ineens naar beneden. Ja, die bal die komt opeens naar beneden. En, uh, een mooi schot. en gaat een half metertje over de kruising van het doel van Erwin Mulder. En zo is het leuk. En zo tikt de tijd natuurlijk ook snel weg. Hebben we al 62 minuten gevoetbald. Kijken we nog een keer in de herhaling naar die goal van Kasia, die daar natuurlijk heel, heel erg blij mee is. Want uh, Vitesse, het speelt dan weliswaar niet goed de laatste weken, maar het verliest ook niet. En zo staat het zelfs hier in de Kuip op 1-1 na een uh, vrij Slechte eerste helft waarin Vitesse toch niet zo heel veel te vertellen had. Vrije trap is er nu voor Feyenoord. Klaasie, Feyenoord op jacht naar de belangrijke 2-1. In deze wedstrijd waarin het weer kan aanhaken maar ook kan afhaken. Klaasie zoekt pellen, pellen, pellen, weg. Bal via Van der Heijden, opgevangen door Feyenoord op de helft van Vitesse. Beide ploegen gaan voor de volle winst, dat is duidelijk. En uh, bal bezit voor de Vrij. Die eventjes Kasia bij dat doelpunt overigens uit het oog verloor. Nu gaat hij lopen met de bal. speelt de bal naar buiten, maar wordt Onderschept door Van Aanold. Van Aanold naar uh, Piazzon. Piazzon naar Traor. Traor, bal binnendoor. Nee, daar zit Janmaat tussen. En die kan de bal naar Congolo spelen. Ja, dit wordt een uh, hele interessante uh, tweede helft, hoor. Dat is hij al. En uh, veel leuker dan de eerste helft. Dit is een voetbalwedstrijd. Dit is een gevecht tussen twee ploegen. die allebei koetkekoet willen winnen. om in de race voor het kampioenschap te blijven. Balbezit voor Feyenoord. 1-1 de stand tussen Feyenoord en Vitesse. Janmaat haalt de bal weg namens Feyenoord. Immers moet al snel komen. Is Voordat Atsu daar is. Dat is prima. Dan betekent ook dat je goed geconcentreerd in de wedstrijd zit. Immers die altijd natuurlijk keihard kei werkte namens Feyenoord. Niet altijd even gelukkig. Maar vandaag toch ook wel weer een belangrijke rol speelt. In elk geval in het afjagen, in het storen, in het hard werken voor Feyenoord. Vitesse aan de rechterkant. Bos raapt de bal snel op. Want... Uh... Ja, de bal ging over de zijlijn, geeft hem sportief aan een speler van Feyenoord, dat is Boetius. En die mag dan in de 64ste minuut de ingooi gaan nemen. Nee, hij laat het aan Martins in die 1-1 de stand. Er kan nog van alles gebeuren, kansen over en weer. Feyenoord heeft de ingooi inmiddels genomen en heeft de bal voorzet naar de... Naar de diepte. Daar staat Immers. Maar het is Veldhuis die als eerste bij de bal is. Dat doet hij goed. En gooit de bal vervolgens direct weer uit aan Atsu. Het tempo ligt ongeveer 10 uh, uh, graden hoger dan uh, in de eerste helft. Het is echt veel uh, leuker om naar te kijken. Als we een wissel krijgen aan de kant van Feyenoord. Naar de kant gaat Samuel Armenteros. En zijn vervanger is. En hij mag het nu laten zien. Hij deed het een paar weken geleden heel goed. Ruben schaken. Vorige week tegen Ado heel slecht. Ruben Schaken En nu mag hij het aan zijn trainer. Laten zien. Hij komt er nu in. Rubenschaken voor Armenteros in het laatste deel van deze wedstrijd. Want we hebben 64 minuten gespeeld bij Feyenoord Vitesse 1-1. Van Aanholt met de bal in de hand. Ingooi voor Feyenoord. 1-1 inderdaad. En Van Aanholt, ja, die ergert zich een beetje. Want heeft geen afspeelmogelijkheden. Iedereen staat stil. Komt niemand naar de bal. Dan is het uh, terug dus naar Van der Heijden. Van der Heijden naar Kasia. En zo neemt Vitesse de bal weer mee. Vitesse dat uh, gisteren zei na de training. Diverse spelers, ook Peter Bos. We gaan in de Kuip voor de drie punten. We willen ons eigen spel spelen. We willen gewoon uh, winnen van Feyenoord. Het kan nog altijd. Prupper met de combinatie Ibarra. Dat mislukt. Feyenoord heeft dan de bal weer aan de linkerkant. Er wordt vroeg gestoord. Ook door uh, Tahoren. Die maakt daar volgens mij een overtreding. Hij zegt ik speel toch uh, de bal. En dan mag uh, Feyenoord een... Uh... Vrije trap gaan nemen op de eigen helft met uh, Martin Cindy. Schaken gewoon rechts, uh, een rechter spits uh, spelend bij Feyenoord als Klaasie de bal heeft. En Schaken gaat al meteen de diepte in. En Schaken krijgt meteen de bal. Goed aangespeeld door Klaasie. Nu bij de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Met Van Aan tegenover zich. Komt de voorzet. Goede voorzet. Maar wordt weggekomen door Kasia. En opgevangen door Klaasie. Of is het uh, Klaasie? Nee, Klaasie. In dit geval. Uh, en uh, hij wint, het komt nu wel van Piazzon. De voorzet komt in de buurt van Immers. Immers, bal breed. Daar is Jan Maat en Jan Jan Maat schiet naast. Ik zei het al. Die man wordt heel belangrijk hoor. De rest van deze wedstrijd. Want Jan Maat komt steeds als extra man mee naar voren. Dat betekent dat hij ook heel vaak vrij staat. Want Piazon, die heeft maar één oog. Dat is het doel aan de andere kant. Die kant wil hij op. En aan verdedigen heeft hij duidelijk een broertje dood. Je ziet ook dat hij met vertrouwen speelt. Is bezig aan een sterk seizoen. De international natuurlijk ook. Jan Maat. En inderdaad, een sleutelrol vervult hij in het aanvalspel van, v van Feyenoord. Omdat daarmee. Die eigenlijk continu een overtalsituatie wordt gecreëerd. Nu is het weer Vitesse met Van Aanholt. Die krijgt de bal niet helemaal lekker op zijn hoofd. Ook omdat de paas niet goed was. Kan het dan met een kopbal herstellen. Tenminste het balbezit voor Vitesse. Feyenoord iets Terug naar Van der Heijden. Van der Heijden breed naar Kasia. Pelle is daar voorin namens Feyenoord. Maar Vitesse mag rustig opbouwen. Dan gaat het nu over rechts. En krijgt Kasia de bal ook weer terug. Van Aanholt wil hem wel. Die staat vrij diep aan de linkerkant. Vitesse is het kwijt. Via Traore slordig. Dan Immers. Immers met de combinatie aan de rechterkant. Maar ook die bal is niet helemaal lekker schaken heeft hem niet. Maar Van der Heijden heeft hem wel namens Vitesse. En die speelt de bal naar de buitenkant, naar Van Aanholt. Van Aanholt nog even op eigen helft, een meter voor de middenlijn. Speelt de bal breed en daar zit immers weer uh, flink te storen. Dat doet hij goed, dat doet hij uitstekend. Want de bal moet helemaal terug naar Van der Heijden. Van der Heijden dan naar Gassia. Gassia zijn eerste doelpunt gemaakt voor Vitesse dit seizoen. Opvallend omdat hij toch regelmatig bij vrije trappen en dat soort dingen uh, en corners naar voren gaat. Maakt uitgerekend tegen Feyenoord die hele belangrijke 1-1. En dat uh, zal de Georgië bijzonder prettig vinden als hij weer balbezit heeft op eigen helft. Meter of vijf voor de middellijn. Doet weer rustig aan. Moet de bal breed. Durft hij het aan? Nee. Hij doet het uh, uh, nu naar voren richting Piazon. Piazon raakt de bal kwijt. Immers neemt over via schaken. Het is natuurlijk ook een beetje een tactisch steekspel. Je ziet nu weer dat uh, Vitesse wat meer het initiatief heeft. Dat Feyenoord wat inzakt. Gokt toch een beetje ook op die uh, snelle omschakeling. Daar is de ploeg goed in. Daar heeft Feyenoord ook veel doelpunten al uitgemaakt. Maar Belangrijker is nu dat Vitesse weer de bal heeft met Piazon. Piazon toch wat onzichtbaar. Ook in deze wedstrijd weer paast de bal naar de rechterkant. Daar staat Ibarra Ibarra snel met een beweging. En de rechterkant nog altijd speelt hem dan helemaal terug. Dan is het nog altijd Vitesse met Feyenovic. Feyenovic kan Van der Heijden inspelen. Die komt dan mee. Van der Heijden probeert het maar een keer van afstand. Maar dat schot is niet al te best. Gaat meters naast het doel van Mulder. 1-1, 68ste minuut. Opvallend dat de international Martens goed... Heeft. Hij speelt regelmatig centraal achterin in het Nederlands elftal. Maar als linksback het erg moeilijk heeft met uh, Ibarra vanavond. Uh, wordt toch eigenlijk uh, regelmatig uh, gedold. En dat is opvallend voor die grote sterke verdediger van uh, Feyenoord. Als Feyenoord de bal heeft met schaken. Maar die raakt hem kwijt aan Feyenovic. Feyenovic balletje even terug op Van der Heijden. Van der Heijden bal breed naar Garcia. Die wordt uh, opgejaagd door Boetjes. En speelt de bal snel terug op Veldhuizen. Veldhuizen speelt de bal weer terug naar Garcia. En dan is het uh, uh, Immers die zich kon melden bij Garcia. En ik als je je kunt me wat. Ik ga geen risico nemen. We spelen weer terug op Veldhuizen. Het publiek gaat er nog maar eens achter staan. Want we hebben gespeeld. Precies 68,5 minuut. Nog een kwart wedstrijd te gaan tussen Feyenoord en Vitesse. En vooralsnog, maar ik durf er bijna iets moois op te verwedden dat het daar niet bij blijft. Maar het staat vooralsnog 1-1. Publiek voelt misschien ook wel een beetje aan dat Feyenoord weer in een iets mindere fases zit. Het is nog heel erg leuk hoor deze tweede helft om naar te kijken. Maar je voelt toch ook dat Vitesse weer wat meer grip krijgt na die goal van Kasia. Zeker ook meer balbezit heeft. Nu heeft het daar in de eerste helft niet al te veel mee gedaan. Maar in deze tweede helft waarin de ruimtes toch groter zijn is er van alles mogelijk. Nu is het weer Vitesse met Feyenoord iets aan de linkerkant. Paast de bal naar Van Aanholt. Van Aanholt gaat naar binnen. Schaken bij hem in de buurt. Korte combinatie met Atsu. Nog altijd Vitesse met Piazon nu. Piazon besluit ook maar te schieten. Net als twee minuten geleden van de Heide, Maar ook zijn schot gaat nu langs de andere paal. Naast de doel van Mulder. 70 minuten. Bijna alweer gespeeld. 1-1. Nog steeds. Ja, die tweede helft is omgevlogen tot nu toe. En de, ja, nu wordt het teruggezwaaid. Zwaai, zwaai. De, de, de, mensen, de een zwaait naar de ander. Ja, het staat 1-1. Dus een echte winnaar hebben we niet. En dan over het een zwaait naar de ander heb ik het over de supportersscharen die hier aanwezig zijn. Zo'n 49.000 Feyenoorders. En een en uh, nou, 500, 600 uh, toch wel Vitesse aanhangers. Uh, ja, men wacht erop uh, terwijl ik... Kijk naar Boetius die ja. wat hinkepinkt en uh, wat last heeft. En dat zou een uh, aderlating zijn voor Feyenoord. Want hij is even weg aan de linkerkant. Dus is de bal aan de rechterkant bij Schaken. Schaken uh, probeert de achterlijn te bereiken. Haalt hij achterlijn. Maar dan is er een uh, goede rugdekking van Van der Heijden. Die een goede wedstrijd speelt tot nu toe voor Vitesse. En de bal overneemt. En hem speelt richting Traoré Balm zit dus voor Vitesse. Vitesse nog altijd aan de linkerkant. Maar Kuzubiuk heeft uh, gezegd op advies van zijn uh, assistent. schijfrechter dat dat de bal over de zijlijn is gegaan. Dat was Vitesse die dat deed. En dus mag Feyenoord gooien. De vrij naar Congolo. Congolo neemt de bal mee over de middenlijn. 1-1. Spannend dus in de Kuip. Wat gaat er nog gebeuren? Vitesse jaagt op de bal. Maar Feyenoord is slordig inderdaad. En dan kan Feyenoord terug. Moet Feyenoord terug. Gaat Vitesse er vandoor. Aan de rechterkant. Daar staat uh, Ibarra. Ibarra met Leerdam natuurlijk altijd in de buurt. Rechtsbek de oud Feyenoorder. Ibarra naar Leerdam, leerdam, dan weer het balbezit voor Vitesse. Kan die van der Heijden inspelen? Nee, dat doet hij niet. Kiest er nog altijd voor om aan de rechterkant de combinatie op te zetten. Dat gaat via Prupper. Het ziet er allemaal heel aardig uit. Moet de voorzet gaan komen. Het korte balletje in het strafschopgebied. Dat was tenminste de bedoeling. De beloopactie moest er dan komen van volgens mij Piazon of Traor. Maar dat was allemaal net iets te ingewikkeld. En dus uh, strand deze aanval van uh, Vitesse. Kijk ik naar het gezicht van die jonge Traor. Die nog niet helemaal lekker in de wedstrijd. Zit. Maar wie weet, wat krijgen we nog te zien van dit enorme talent? Burkina Faso hè? komt hij geloof ik ja, vandaan. Dat is ja, dus een, uh, een, een land in opkomst, heel duidelijk. Want er komen aardig wat goede voetballers vandaan uh, op dit moment. En Traore, die net dat balletje binnendoor gaf, werd even niet begrepen. Maar dat hij kan voetballen, dat is uh, duidelijk te zien. Mooie, uh, ranke, sportieve jongeman. De inbord... Ja, spullenbeetjes, maar uh, die zijn wel heel snel en die hebben een aardig schot in de benen. Balbezit voor Vitesse. Van der Heide speelt de bal terug op Veldhuizen. We gaan uh, nog niet echt naar de slotfase, maar toch 18 minuten nog te gaan in deze wedstrijd. Tussen Feyenoord en Vitesse. Een wedstrijd die heel moeizaam op gang kwam. Eerste half uur eigenlijk uh, uitgesproken saai. En toen Feyenoord 1-0 voorkwam in de 39e minuut door Pelle, werd het echt een wedstrijd. En dat is doorgegaan in de tweede helft. En dat uh, resulteerde in de 56e minuut door doelpunt voor het ...doelpunt van Vitesse, van Kasia. En die stand hebben we nog steeds met balbezit voor Vitesse. Met Atsu, Atsu rand straks op het gebied, probeert te langs te gaan. Er zit Janma er even tussen en wordt de bal nog overgenomen. En daar, oeh, mooie redding zeg van Mulder. Op de inzet van Van Anoel, die mee naar voren was. En een mooie aanval was dat van Vitesse. Uiteindelijk goed gered door Mulder. Vitesse zit beter in de wedstrijd dan Feyenoord in deze fase. Leerdam nu aanvallend ingesteld. Is de bal kwijt. Het is vechten nu. Daar in een kluitje. Vijf, zes spelers van beide partijen om de bal. Maar dan gaat het terug. Want daar ligt de ruimte natuurlijk. En is Vitesse nog altijd met de bal goed in de combinatie. Maar Feyenoord is hem dan even kwijt. Klaas hier herstelt. Bal via de vrij naar voren. Aanname op de borst. Pellen Feyenoord met Immers. Immers naar de buitenkant. Overtreding met de rug. Onbezuist ingekomen van Van der Heijden. Volgens mij op schaken. En dus krijgt Feyenoord daar een vrije trap in de 74ste minuut. Uh, ja, Inderdaad, het is Schaken die daar de overtreding meekrijgt voor Feyenoord. Prachtige redding van Mulder, want die bal was erin gegaan. De vrije trap, dat was een paar minuten geleden. De vrije trap nu voor Feyenoord met Klaasie. Boetius is nog steeds aan het hinkenpinken, maar Klaasie zoekt immers, bellen. niemand gevonden. Want de enige die de bal zomaar kan pakken is Pietje Veldhuizen, die hem nu in de stevige knuist heeft en hem mee rolt aan jan Janari van der Heijden. Ik kijk nog even naar Boetius. die loopt nog steeds niet goed. En uh, ja, dan heb je als Feyenoord zijn een probleem, want dan moet John Gozers gaan komen. Ja, loopt de trek. Benen, ...die Boetius en Van der Heijden heeft de bal. De verdediger van uh, Vitesse paast. De bal gaat via Klaasie terug richting de middencirkel. Vajnovic met een uh, bal breed naar Van der Heijden. Van der Heijden probeert dan met uh, Piazon te combineren. Immers naar de bal toe. Handige beweging met het lichaam van Van der Heijden. Die de bal nog altijd heeft. Diep nu op de veilhelft helft van Feyenoord. Aan de linkerkant van het veld wordt verdedigd ook door uh, Schaken. Dan gaat de bal in het strafsopgebied Maar daar uh, rent Traore wel naartoe. Maar... Ja, het is allemaal niet gevaarlijk omdat de bal niet in de buurt kwam van Traore. Er ligt ook iemand van Feyenoord op de grond. Volgens mij is Jan dat Maat. Uh, Jan Maat. Scheidrechter Kuzubiuk gaat er even naartoe. Volgens mij heeft hij uh, behoorlijk wat uh, pijn. Wat er precies gebeurd is weet ik niet. Maar er wordt in elk geval een uh, vrije trap volgens mij gegeven aan Feyenoord in de 75ste minuut. We gaan het nu zien. Eerst uh, de blessure die Boetius opliep. Dat was een uh, ja, botsing met zijn oud ploegenoot Leerdam. En uh, aan de andere kant Jan Maat, die ook uh, geblesseerd is geraakt. En dan kijk ik eventjes uh, naar Ronald Koeman. Die kijkt namelijk bijzonder uh, moeilijk. We hebben het wel vaker over... Uh... Nederlandse kampioenschappen moeilijk kijken. Daar kunnen heel wat trainers aan meedoen. En dan uh, gooien ze hoge ogen. Nu ook weer Koeman. Die uh, kijkt, ja wat moet ik? Uh, Goosens er zo meteen maar inbrengen voor Boetius. Want Boetius die kijkt naar de andere kant. Die loopt ook nog steeds niet lekker. En Jan Maat ligt nog steeds op de grond. Wordt dan nu overeind getrokken. En dat is een uh, bikkeltje hoor uh, Jan Maat. Hij uh, trekt eens met het gezicht van pijn. En hij uh, ramt eens even de voet tegen de grond. Gaat het nog? Mijn enkel. Ja, want daar gaat het om. Dan zeg ik u buurt. buurtje. Ja, je moet wel even naar de zijkant. Want je, bent, uh, je hebt een blessurebehandeling gehad. En dan zijn de regels dat je even naar de zijkant moet. En dan krijg je van mij zo dadelijk het seintje dat je er weer in mag komen. Ik kijk naar de klok. We hebben nog een kwartier te gaan bij Feyenoord Vitesse. Stand 1-1. En dus heeft Feyenoord niet al te veel tijd meer om nog een tweede doelpunt te maken. Feyenoord natuurlijk op zoek naar eerherstel. na die dramatische avond vorige week in Den Haag. 3-2 nederlaag. Dus moeten wat rechtgezet worden in deze hele belangrijke wedstrijd. Voor het eigen publiek. De bal gaat hoog richting Pelle. Op het hoofd van Kasia. Dan opgevangen door Van Arnold. Zojuist een prima kans inderdaad dus voor Vitesse op de 2-1. Nu een omschakeling. Vitesse weg met de behendige Traore. Maar het paasje is niet goed. Goed doorzien ook. Zo kun je het ook zeggen van Martens Indy. En dan mag Feyenoord weer weg met Boetius in de middencirkel. Maar die is de bal ook weer kwijt. Krijgt de vrije trap mee van scheidsrechter Guzubiuk. En dus mag Feyenoord weer het balbezit hebben op de eigen helft. Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat Boetius nog zo lang in dat veld staat. Uh, is maar voor 60, 70 procent aanwezig. Hij uh, hinkenpinkt constant. En als hij de bal heeft, dan is hij te laat. En dat is ook logisch. Je moet 100 zijn. En als ik het goed zie, is men nu bezig bij Feyenoord om iemand uh, klaar te stomen. Dat moet dan uh, John Goossens zijn. Want als ik op het uh, lijstje verder kijk. Ja, ik zie nog uh, Mits op tevreden. Maar ja, dat is een uh, centrumspits. En ga je Bakal brengen? Nee. nee. Dus uh, het moet gewoon Goossens zijn die zo dadelijk uh, in gaat vallen voor... Uh, voor Boetius die nu wel in de buurt van de bal is en van het kastje naar de muur gaat. Want Leerdam heeft de bal speelt de bal terug op Kasia. En Kasia zal vast wel weer een keertje breed geven. 77 minuten op de klok in de Kuip. En Vitesse heeft de bal bij de 1-1 stand. Kasia naar de buitenkant. Rechterkant. Prupper is diep gegaan. Bal eh, niet goed geplaatst. Martens die namens Feyenoord terug op Klazi. Korte combinatie is goed. En dan heeft Feyenoord zo weer wat ruimte. Met de bal aan de voet is het Klazi. Linkerkant van het veld naar Immers. Kan hij die bal weer Inhouden. Dat lukt. Maar Kasia heeft hem voor Vitesse. Leerdam ramt hem dan naar voren. Op het hoofd van Prupper. En dan Traore. Mogelijkheid voor Vitesse. Goed balletje. Slim gegeven van Traore. Dan Prupper achter Piazon. Maar daar staat nog wel een andere speler van Vitesse. En dat was Atsu. Die peert hem dan vervolgens maar ineens op het doel bij Mulder. En dan gaat Feyenoord inderdaad wisselen. Ja. En wie is het Andy? Jan moet eraf. De blessure is dus te zwaar. En dan komt Sven van Beek erin. Dat is een verdediger. Die speelde regelmatig centraal achterin. Op de momenten dat bijvoorbeeld de Vrij geschorst was tegen Ajax vorige week. Want Feyenoord heeft toch een... Uh, ja, oh, het is uh, het bovenbeen. Ja, nee, het is een hemstring. Okay. Uh, je voelt aan de hemstring achter het uh, bovenbeen. En dat is uh, altijd een vervelende blessure. Ja, en dan kijk ik naar Boetius. Ja, die loopt ook nog steeds heel slecht. Ja. Echt heel slecht. Uh, die is uh, maar echt op halve kracht aanwezig. En dan moet je die ook heel snel uh, naar de zijkant gaan halen. Je derde wissel als uh, Ronald Koeman zijnde. En dat zal uh, tegenvallen zijn. Van Beek dus gekomen. Speelt rechtsback. Uh, nu voor uh, Janmaat. Maat. En Jan Maat met een blessure naar de kant. Vitesse de bal aan de rechterkant met uh, Ibarra combinatie Traore. Mislukt. Feyenoord dan opgejaagd op de eigen helft. Gaat het terug naar de Vrij. De Vrij dan naar Van Beek. Dus uh, inderdaad met zijn eerste balcontact. Wie gaat daar naartoe namens Vitesse het zijn van Aanot. Het is ook Atsu die zich daarmee bemoeit. Maar Feyenoord houdt de bal aan de rechterkant van het veld. Nog net binnengehouden door Van Beek. Hoog dan richting Pelle. Aanname met de borst. Pelle meteen doorgespeeld naar Immers. Kan die die bal veroveren van Kasia? Nee, Kasia terug naar Van der Heijden. Van der Heijden dan weer naar Veldhuizen. En dan schaart het publiek zich natuurlijk achter de thuisploeg. Want de thuisploeg heeft haast slordig gespeeld van Veldhuizen. Pelle kan die bal net niet ontfutselen. Maar via een Vitessebeen gaat het wel over de zijlijn. Ja, de wissel staat klaar aan de zijkant. Gaat hij ook meteen komen? Nee, het briefje moet nog worden ingeleverd bij de vierde man. En dan gaan we straks de wissel krijgen als Boetius is de bal wel... Uh... Heeft aangeraakt. En dan gaat de bal weer over de zijlijn. Mag Feyenoord gooien. En dan krijgen we de wissel inderdaad. Dus de buurk zegt even wachten met ingooien. We gaan de wissel krijgen. Jean-Paul Boetius. En ik zeg je eerlijk. Ik vind het tien minuten te, te laat. laat ja. Want uh, hij heeft tien minuten werkelijk voor Jan Joker in dat veld gelopen. Geblesseerd als hij is. Jean-Paul Boetius. En zijn vervanger is John Goosens Goosens voor de laatste tien minuten van deze wedstrijd in de Kuip. Feyenoord 1-1 tegen Vitesse. Dat tweede staat. Maar toch is het... Te mager natuurlijk voor Feyenoord. Want wat schiet je ermee op als het hier 1-1 blijft. Feyenoord dat op jacht moet naar een doelpunt in de laatste 10 minuten. Maar het zit niet zo heel erg lekker in de wedstrijd. De eerste 10 minuten van de tweede helft misschien nog wel. Toen het op en neer ging. Maar ik heb nu het gevoel dat Vitesse echt grip heeft. En het punt ook koestert het gelijke spel. En Vitesse is nu met alle spelers op de eigen helft. En Feyenoord moet het dus gaan doen. Prupper corrigeert. Bal gaat naar voren. Maar dat is niet goed. En Feyenoord heeft dan de bal ook weer heel snel terug. Vijftien doelpunten heeft Vitesse dit seizoen al in het laatste kwartier gescoord. En we zitten in het laatste kwartier. Met nog tien minuten minimaal te gaan. Plus extra tijd. En Feyenoord heeft vier doelpunten in het laatste kwartier gescoord dit seizoen. Dus je zou zeggen, Vitesse wat in het voordeel. Maar de bal kan alle kanten op de wedstrijd. Als congelo, de bal richting Pelle speelt. Pelle kan koppen. En komt die bal bij Feyenoord terecht? Nee, met veel moeite wordt de bal tot corner verwerkt. Door Patrick van Adenhoorn. En dan mag Feyenoord vanaf de linkerkant een hoekschop nemen via Klaasie. Gozens gaat zich daar volgens mij Goossens, mee, ja, mee ja, belasten. Ja, ja, als top. ik het goed heb gezien aan de linkerkant. Top. Inderdaad met de corner in de 81ste minuut. Heel veel tijd heeft Feyenoord dus niet. 1-1 de stand. Doelpunten van Pelle in de eerste helft. En 1-1 via Kasia. De corner wordt nu getrapt. Natuurlijk zoeken naar het hoofd van Pelle. Daar gaat een speler naar de grond. Dat is Lex Immers. Het publiek wil een penalty. Krijgt het niet cadeau. Natuurlijk niet van Kuzubujuk. Die een goede wedstrijd fluit. Terug nu weer naar Klaas. Die pompt de bal dan er nog maar een keer in. De dan zit uh, Pruppen mis. Pellen, Pellen naar Immers, Immers. Bal wordt geblokt, bal wordt weggehaald. Licht in paniek is Vitesse via Van der Heijden. Gaat het naar voren en dan over de zijlijn. Wie durft er een echt slotoffensief te ontketenen? Het lijkt Feyenoord te zijn als Van Beek gegooid heeft naar Schaken. Schaken wordt even vastgehouden. Niet gezien, maar hij herovert de bal. Bij de achterlijn nu. En dan lijkt me dit wel een overtreding. Nee, Hoekschop vanaf de rechterkant. En dat, uh, daar komt Goossens weer aan. Want Klaas blijft nu een beetje achterin hangen. Omdat de lange jongens, Martens, de vrij naar voren zijn. En Klaas, onder andere het slot op de deur moet zijn. Goossens met links vanaf de rechterkant. En de bal richting Veldhuizen. Daar komt die bal richting tweede paal. Maar Veldhuizen kan die bal gewoon makkelijk vangen. En dan meegeven ja aan wie aan de rechterkant. Kan het publiek, dat prachtige publiek hier in de Kuip nog Feyenoord dat extra steuntje geven in de laatste acht minuten? Vitesse heeft de bal van Anot met een crossbal over van rechts naar links, maar Piazon natuurlijk kon die die bal niet binnenhouden, was achter de man geplaatst, ook niet nauwkeurig, te hoog en dus mag Feyenoord weer ingooien. Dat heeft het natuurlijk ook snel gedaan. Dan gaat het weer naar voren. Pelle staat daar. Achter uh, Kasja heeft de bal niet. Maar Feyenoord houdt via Immers het balbezit. Nu aan de linkerkant de voorzet van Gozens. Daar gaat Immers als een sneltrein vaart naar voren. In het strafschopgebied heeft de bal niet. Klein duwtje misschien van Feyenovic. Maar Kuzebuk, de scheidsrechter, die laat heel veel toe. Piazon nu terug naar Feyenovic. Feyenovic weer met een lange bal naar de rechterkant. En daar staat Ibarra. Ja, misschien gaan ze straks in Enschede en in Amsterdam toch wel lachen als dit een gelijk spelletje wordt. Want uh, die moeten allebei zelf nog spelen En uh, Ajax uh, ziet dat natuurlijk graag als de grote concurrenten, en Vitesse is toch eigenlijk de grootste voor ons nog, uh, uh, punten zou verspelen hier in de Kuip. Als ze allebei punten zouden verspelen. Ik zie een wissel bij Vitesse gaat uh, iemand komen en wie is dat? Is dat Djordjevic? Ik denk uh, Kazajsvili of Kas. Mees. Het is Labiat. Labiat oh, ja. ja, is Zachariën inderdaad lastig. Helemaal aan de overkant vindt dat allemaal plaats voor ons. Maar uh, we zien het nu dat uh, Labiat gaat komen. En Ibarra, de man dus van de assist. In de tweede helft bij die goal van uh, Kasja. Hij gaat eraf. En in de slotfase dus krijgen we nog wat minuutjes voor uh, Labiat. Tot nu toe zijn invalbeurten. waren ver onder de maat bij uh, Vitesse. Slotfase dus. 1-1. Bal terug op uh, Veldhuizen, Hoog richting uh, Piazon. Maar daar. Wint van Beek, die een kop groter is het duel. En dan komt Pella natuurlijk weer, sterk als hij is, naar de bal toe. Combinatie zoeken met Schaken, gecorrigeerd door Van der Heijden. Dat is goed, dan fijn iets in de as van het veld naar Atsu. Atsu naar Prupper, Prupper dan naar de meekomende Labiat. Labiat aan de rechterkant van het veld met Martensini tegenover zich. Nog altijd Labiat, 1, 2, 3 bewegingen, het ziet er aardig uit. Labiat in het strafstopgebied inmiddels zoekt naar Piazon. Dat mislukt, bal wordt weggehaald door Klaasie. Klaas heeft de bal in de lucht gespeeld. Wordt makkelijk opgevangen door Vitesse. Vitesse gaat weer in de aanval. Probeert Labiat aan te spelen. Lukt niet. En dan is het uh, balbezit voor John Goossens. Goossens bal naar voren richting Pelle. Een uh, wilde uh, sprong van Gachia. Gachia zorgt voor balbezit voor Vitesse. En dan is Vitesse weg met Feyenoord. Die een balletje binnendoor komt. Maar uitstekend ingegrepen door Van Beek. Voordat Piazzon gevaarlijk uh, kan worden. Maar weer is het Vitesse dat overneemt. Via Labiat. Balletje terug op Cascia. Cascia helemaal terug naar Vitesse. We zitten vijf minuten voor tijd. Plus extra tijd in deze spannende wedstrijd. Want er staat 1-1 bij Feyenoord-Vitesse. 86ste minuut loopt. En Feyenoord is met bijna alle spelers op de eigen helft. Alleen Pelle staat daar voorin. En uh, Vitesse heeft de bal. Vitesse dat uh, rondspeelt via Kasja terug naar Veldhuizen. Veldhuizen dan. Natuurlijk heeft Vitesse niet al te veel haast. Het is Feyenoord. Daar ligt de druk. Feyenoord zal moeten. Maar de tijd is nog maar zo kort. bal wordt verlengd via Pruppen richting Traoré weggehaald door de Vrij. Ja, als je kijkt ook naar de verdediging van Feyenoord... staan er ook een paar jonkies gewoon op dit moment. Met Van Beek en uh, die Congolo. We noemen hem al een paar keer in de eerste helft. is toch uh, bezig aan een uh, hele puikenpartij hier. Uh, ja hoor, vanavond. Wedstrijd gespeeld. Uitstekende wedstrijd gespeeld. 19 jaar, jeugdinternational. En uh, heeft het uh, goed gedaan bij, uh, bij Feyenoord. Maar Feyenoord staat uh, op 1-1. En wil zo graag in die eigen kuip winnen. Ze hebben vier keer op uh, vrijdag gespeeld. En uh, drie keer werd er gewonnen in één keer gelijk. En nu zou het zoals nu blijft ook gelijk worden. Dus niet verliezen. Maar we zijn er nog niet in deze wedstrijd. Zowel voor Vitesse als voor Feyenoord. Want het balbezit is voor Vitesse. Heel even voor Vitesse was het Labiat die de bal kwijtraakte. Maar de herovering is daar voor Vitesse. De korte aanval met Piazzon. Maar die wordt onderschept door de Vree. Labiat namens uh, Vitesse. En Je zei het al een paar keer. En inderdaad, Vitesse scoort vaak in de slotfase. En het zou ook maar zo nog kunnen gebeuren. Want ze hebben echt veel meer de bal dan Feyenoord nu weer in uh, deze laatste minuten. Labiat met wat ruimte. Daar staan twee, drie verdedigers van Feyenoord dichtbij. Van Arnold ook mee naar voren gekomen aan de linkerkant. Zoekt uh, kort met uh, Atsu. Atsu, Labiat. Labiat, Piazon. Maar daar zit Van Beek heel goed tussen. Die schiet de bal dan weg. Doet dat uh, redelijk goed via Gozens. En dan moet Pelle ook meedoen. Pelle neemt hem. De bal goed aan op de borst, op de eigen helft. Opent dan prima naar de rechterkant van het veld. Ja, het is natuurlijk jammer dat Janmaat weg is, want die uh, zorgt ervoor veel gevaar. Samen met Schaken. Schaken die zich veel te makkelijk van de bal af laat lopen. Dat doet hij niet goed, Schaken. Had de bal uh, veel eerder moeten geven. En nu kan Vitesse in de avond gaan met Feyenovic. Feyenovic, balletje uh, in de voeten van Trouwen. Wat een prachtige beweging. En daar Het zal toch niet Leerdam? Het, hij heeft ervoor gedroond, maar het is niet gelukt, want uh, Mulder ligt in de weg. Maar dat was de mogelijkheid voor Feyenoord voor Vitesse reken maar dat Leerdam ervan gedroomd heeft om in de 88 ste minuut, want daar zitten we in. De winnaar voor Vitesse tegen Feyenoord te maken. Hij zou gewoon juichen, zei hij van tevoren. Hij heeft balbezit en hij kreeg de kans toen hij alleen op Mulder afging. Maar stuitte op de keeper van Feyenoord. Het zou inderdaad wat zijn geweest voor die Kelvin Leerdam. De, ja, die al zeven keer ook een doelpunt wist te maken. Vaak uit spelhervattingen namens Vitesse. 88 minuten inmiddels bijna gespeeld. En Vitesse mag een vrije trap gaan nemen op de helft van Vitesse. 1-1 en het het is dus razend, razend spannend. Terwijl we nog eens kijken naar die aanval van Vitesse en die uh, bijna goal van Kelvin Leerdam. Vrije trap nog voor Vitesse. De bal ligt halverwege de Feyenoordhelft. Alles en iedereen op Piet Veldhuis ernaast staat op de helft. Wat heet op het kwart gedeelte van uh, Feyenoord. De kwart van de helft van Feyenoord. En dan komt de vrije, vrije trap daar vanaf de rechterkant. En... Uh, ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Wie gaat het wel winnen? Want daar gaat het om. Daar gaat de bal richting Kasia. En richting achterin. Oeh, Van der Heijden. Maar net het hoofd nog van de Vrij. Voordat Van der Heijden kon inkoppen. Het levert Vitesse nog wel een hoekschop op. Hoekschop die genomen gaat worden door Piazon. De klok tikt. Gaat richting de 90 minuten. En Piazon gaat de bal trappen. Het is Mulder die daar klaar staat. Nog wat aanwijzingen geeft met de bal. En omhoog de bal wordt getrapt. Gekopt daar door Kasia. Die natuurlijk mee naar voren gaat. Maar hij en dat betekent dat het vaak niet goed is. En dus is het via Mulder weer snel naar voren. Schaken, schaken. Schaken kan die achter de bal aan. Het is Van Anold die daar geblesseerd laat, blijft liggen. Bij Vitesse schaken oh. nog altijd. En dat is inderdaad een overtreding van Vijnhoefic. Die daar schaken opzettelijk zomaar omverkegelt. kegelt. En dus kan Guzmuk niets anders doen. Volkomen terecht. Een gele kaart, maar wel een hele nuttige gele kaart. Zo. Dit zijn de gele kaarten waar je voor tekent als trainer zijn er niet voor. Van die domme dingen in een uh, middencirkel. Dit is een gele kaart. Op het moment dat Schaken er langs is. Ja, het is zo opzettelijk. Hij dat je wel. bijna zou kunnen gaan denken aan lichtrood. Maar goed, hij krijgt de gele kaart. Volkomen terecht. En de vrije trap staat daar. Waar John Goossens achter staat. En eens kijken wat is er allemaal mee van Feyenoord naar voren. Natuurlijk Pelle. Die staat in de buurt. Kan koppen. Natuurlijk de Vrij. Kan heel goed koppen. Maar het is Indy zie ik ook staan. En Lex Immers. Dat zijn de belangrijkste mensen voor Feyenoord. In de buurt van Piet Veldhuis. Als John Goossens achter de bal staat. En Guzum Buurt zegt, wacht even, nu mag je hem gaan nemen. Ik moet nog even wat mensen uit elkaar halen. Het zijn namelijk Traore en uh, Vilena. En dan mag de vrije trap genomen worden. Komt hij richting tweede paal. Die komt daar? De Vrij. En dan is het uh, Bart die die kan schieten. Maar via zijn tegenstander gaat de bal over de achterlijn. En mag Feyenoord nog een vrije trap gaan nemen. Drie minuten krijgen we er nog bij in deze zeer interessante kraker tussen Feyenoord en Vitesse. Dan nog altijd 1-1. Drie ongetwijfeld hele spannende minuten. En de Kuip houdt Adem in. Feyenoord moet eigenlijk gewoon winnen. En er gebeurt van alles op het veld. Terwijl die corner nog getrapt moet worden. Gele kaart volgens mij nu voor Traoré namens uh, Vitesse. Kusebjuk staat daar. Spelers van Feyenoord erbij. Filena uh, schaken. En dan wordt het uh, toch allemaal een beetje gesust. Maar is er in elk geval weer een gele kaart uitgedeeld. Inderdaad voor uh, Traoré Terwijl die corner gewoon nog moet uh, getrapt worden. In de extra tijd van deze wedstrijd is uh, het Gozens. Gozens helemaal aan de overkant. Die de corner mag gaan nemen voor Feyenoord. De kop is natuurlijk mee naar voren. Pelle gaat de lucht in. Bal blijft smoren in het strafschopgebied. Wordt weggeramd door Van der Heijden. Opgevangen achterin door Congolo. Dan weggeschopt ineens door Prupper. En dan kan Vitesse er nog een keer vandoor. Aan de rechterkant van het veld. Met Labiat. Labiat aan de bal. Speelt de bal naar Traoré. Traoré, schiet. En Traoré schiet in de handen van Mulder. Kijk naar de klok. 91 minuten. En 20 seconden hebben we gespeeld. Nog anderhalf minuut te gaan. Als Pelle de bal probeert te koppen. Maar hij mist de bal. En dan is het. Het uh, Kasia die uh, kan koppen en dan zegt buik overtreding gemaakt door Pellen. Op Cascia, een Italiaan tegen een Georgier En de Georgier van Vitesse krijgt de vrije trap. En uh, het wordt er een beetje gescholden over en weer. Want uh, wat zegt Atsu? En Wacht nog even met die vrije trap. Want Piet Veldhuizen stond hij in zijn doel. Die was een bal gaan halen. Goed, de vrije trap is genomen. Nog een minuutje te gaan. Het lijkt erop dat Feyenoord opnieuw punten gaat morsen. Vorige week een nederlaag tegen Ado Den Haag. Nu op eigen veld. 1-1 tegen Vitesse. Natuurlijk, Vitesse een goed voetballer. De ploeg dit seizoen heeft vijf punten meer. Maar de verwachting was toch eigenlijk dat Feyenoord het uh, zou goed maken van vorige week. Of kan het nog? Via Pelle. Kan het alsnog? Pelle in één keer door op Immers. Immers wordt hij gevloerd. Ja, oh, maar dat gebeurt nee. volgens mij net buiten het strafselgebied. Kusebujuk wuift het weg. Hij wuift het weg. En Vitesse gaat er dan weer vandoor met Van der Heijden. Hoge bal in de handen van Mulder. En die heeft haast en rolt de bal direct weer naar voren. Vilena, Nog één keer Feyenoord. Aan de rechterkant en Schaken weg. Schaken kan de bal aannemen. Schaken gaat richting het strafschapgebied. Schaken gaat buitenop. Breekt de bal, wordt doel. En daar is. Filena die de kans krijgt. En tegen zijn tegenstander Gelvin Leerdam opschiet. Het was een hele grote kans hoor. Als die bal langs. Eh, Leerdam wordt geschoten. Dan eh, moet ik het zien of Veldhuis nog een kans heeft. De corner van Feyenoord wordt snel genomen. Komt voor het doel. Maar dan wordt hem al weggetrapt door Prupper. Opgevangen, niet door Klaasie, maar daar, door Traore. En dan eh, het slot op de deur achterin van Beek. We zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. Nog even balbezit voor Feyenoord. Maar dan is het de ram van Leerdam. En dan zegt Guzabuuk, het is afgelopen. En eindigt deze wedstrijd in 1-1. En is eigenlijk, denk ik, iedereen teleurgesteld. De eerste helft was voor Feyenoord, de tweede helft voor Vitesse. En dan kun je eigenlijk niet anders concluderen... dan dat 1-1 een verdiend en terechte eindstand is. En dat hoorde u van Andy Houtkamp. Hij gaf samen met Richard van der Made het verslag. Grote afwezige bij Feyenoord-Vitesse was natuurlijk... Vitesse-speler Theo Jansen. Hij is alweer geblesseerd. Joep Schreuder vroeg Jansen eerder in de wedstrijd wat er is gebeurd. Um, ja, ik heb me eigenlijk verdraaid op de training. Uh, een hele onschuldige actie waarbij ik een bal wil afkappen. En daarna eigenlijk weer vol door wil sprinten. Uh, en in de afzet uh, voelde ik iets kraken in mijn knie. En ja, dan ga je in eerste instantie uit van... Uh, het zal er niet zo zijn dat je weer je kruisband. Maar uh, ja, in het ziekenhuis bleek al vrij snel dat dat niet het geval was. Maar dat uh, mijn meniscus kapot is. En, ja, dat, dat zorgt ervoor dat je dan minimaal uh, zes weken wordt teruggeworpen in je, in je revalidatie. En dan nog de weken die je nodig hebt om fit te worden. Dus dat betekent einde seizoen. Dat is nogal wat? Ja, in eerste instantie natuurlijk toen ik de bestuur kreeg uh, was het einde seizoen. Uh, dan gaat de revalidatie zo goed dat je hoopt op meer. Uh, ja, en dan word je in één keer weer teruggeworpen door iets, door iets heel anders. Maar uh, ja, het is niet anders. Is dat pech? Of is er een andere verklaring voor? Nee, dat is gewoon pech. Ik bedoel... Uh... Niet te zwaar belast? Bijvoorbeeld, weet je wel? Nee, dat... ja, want kijk, heel veel mensen zeggen... nou, jij bent misschien te vroeg begonnen. Maar als ik te vroeg begonnen zou zijn... dan zou ik mijn kruisband afscheuren. En dan zou ik niet... Uh, uh, mijn kruisband zou ik dan niet houden... en mijn meniscus wel kapot. Dus er is er blijkbaar wel zoveel kracht op geweest... dat mijn meniscus het niet hield, maar mijn, mijn kruisband wel. Dus... Dit seizoen echt helemaal geen Theo Jansen meer. Veld dan. Nee, niet op het veld dan? Ja, misschien dat ik nog een keertje op het veld loop. Gewoon eventjes een keertje. Maar ik zal niet uh, als speler op het veld staan. Uh, en dan? Is het dan voorbij? Uh, Contractverlenging, uh, wat gaan we doen? Ik heb nog een contract voor een jaar. Dus ik hoef niks te verlengen. Dus uh, het is niet einde carrière? Nee, zoals het ziet, niet. Dank je wel. Ook voor het verbeteren van het feit dat jij nog een jaar contract hebt. Gelukkig maar. Ja, ja. Dus betalen moeten ze. Nee. Theo Jansen ja, ja. en Joep Schreuder. Op de Weisje zee in Oostenrijk, daar zou natuurlijk de alternatieve Elfstedentocht altijd doorgaan. Maar toen viel er sneeuw, heel veel sneeuw afgelopen nacht. En uh, ja, het ging niet door. Hebben Dijkstra met een van de teleurgestelde schaatsers. Rob uh, Hadders, wanneer hoorde jij dat uh, de alternatieve Elfstedentocht uh, werd afgelast? Oeh, nou, ik lag uh, lekker te slapen en ik had oordopen in. En in één keer hoorde ik gebonk. En stond een keer een ploegleider voor de deur en die zei, uh, ja, waar rij je niet? Ik denk, waar rij je niet? Ja, wat een onzin. Natuurlijk rijden we wel, we zijn marathonsgaans. Dus we rijden altijd, maar uh, dit keer niet. En toen keek je naar buiten? Toen keek ik naar buiten inderdaad. En uh, toen zag ik, erbij Wennem al rondrennen. En die, uh, die sprong overal in de sneeuw. En uh, toen dacht ik, nee, dit, uh, dit kan echt niet. Want je komt hier al, ik denk, een jaar of tien. Heb je, heb je het ooit zo bond meegemaakt? Nou, dit is inderdaad mijn tiende jaar en dit heb ik echt nog nooit gezien. Maar dat hoor je ook wel van de lokale bevolking. Hoor. Dat ze zeggen van dit is uniek, dit is ongelooflijk. Wij kwamen hier anderhalve week geleden aan. En toen zei de, de eigenaar van nou, joh, het heeft de afgelopen drie dagen zo geregend. hebben we nog nooit meegemaakt. Nou ja, en nu hoor je het heeft zo gesneeuwd. hebben we nog nooit meegemaakt. Dus ze dikken het ook wel een beetje aan hier lijkt het wel. Nu zijn er al uh, schaatsers vertrokken. laatste berichten bijvoorbeeld van de BAM-formatie. Die staan vast op de, op de pas hier naartoe. Ja, dat was wel komisch. Die zijn uh, sneeuwkettingen gaan halen. En halverwege is hun eigen sneeuwketting gebroken... en kunnen ze niet meer terug naar het hotel om de spullen te halen. Dus ja, dat is ook uh, waarloos. Wat dat betreft hebben wij er goed aan gedaan om in het hotel te blijven. Pakken we de sauna nog mee en maken we er een gezellige dag van. Ja, andere keuze heb je niet. De Oostenrijkers wijzen met z'n allen ook naar het voorhoofd, zegt die Nederlanders... Waar maken ze zich druk om? Ze moeten nu binnenblijven. Want in een auto zitten is niet aan te raden. Nee, klopt, het is gewoon levensgevaarlijk om weg te komen van de Je Moet je een afdaling in die heel stijl is met heel veel haarspeldbochten. Dat is gewoon onbegonnen werk, dus je moet het gewoon maar laten gebeuren. Dit is het weer, dit is de natuur en het hoort erbij. Dat zeggen Rob Hadders tegen Herbert Dijkstra. We zijn terug naar het NOS Chinaal van 10 uur. Tot zo.